Ik ben ook zeeziek. Oh, oh, Titus, dat zijn we samen zeeziek. Uh. Uh. Uh. Oh, oh, Titus, waar uh. hebben we nooit aan begonnen. Oh ja, Nietus, dat heb ik van het begin af aan gezegd. <lacht> oh, Titus, pak die fles nou. Nietus, pak jij hem nou. <lacht> uh.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 Zeemannen van het jaar nul. Mijn eiland, mijn eiland. <laughs> en wat we nog zoeken moeten is mijn raadsel. En een zeeman is nooit zeeziek. Ach wel, nee, man, dat is... Hé, wat rijmt er nou op zeeziek? Dit is het eiland, niet ons eiland. Ik ben benieuwd. We zijn samen benieuwd. Geef me de eens. Hier, Titus. Ach, kijk. Kijk, hoe mooi. Laat mij eens kijken, Titus. Kijken we samen, niet eens, wang aan wang. Ieder door een glas. Oh, wat een mooi, mooi eiland. Eind. Met bergen. En bossen. En weiden. En toch onbewoond. Ja. Dat denkt men. Dat denkt men. Oh. Oh, Titus. Oh, nietes. zou we hem vinden? Natuurlijk, Titus. Ach, Titus. Ik twijfel. We Jij begint niet weer. Nee, nee, Titus. Nee, nee, nee. Maar eigenlijk... Het bestaat toch niet dat daar een echte... Een heuse, een levende, een... Oh! Stop! Oh. Oh. Oh. Houd! dat ding af! Onmiddellijk! Kapitein! Kapitein! Oh! Uh.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 Niet waar, Titus? Dat is zeer brutaal, ja. Oh, oh, niet eens. <laughs> oh, oh, oh, oh, een zee, maar nee. Oeh, jongens, het anker, het anker moet uit. Titus, daar krijgen we nog last mee met die Niet eens. we zullen in de gaten houden. Titus, we zijn er, we zijn er, eens. <lacht> gaan we meteen naar land, Titus. <lacht> Titus, we gaan meteen. Haal de spullen. Ziezo meneer, uw bootje ligt klaar. U kunt er zo mee naar het eiland roeien. Wat een Niet eens, geef de spullen aan.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 Ja. Weer vast. Ah. Ja. ja. Ja. Zo. En maar naar beneden. zeker. Ja, oh. Oh, pardon, Titus. Je trapt op mijn dag. Je linker of je rechter Titus. Oh, om, om, om, om oh pardon. Bent u er? Uh, ja. Yo. Nou, dan komen hier de spullen aan. Pak aan. Een jas.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 een ja. haai. Oh, stil, Oh, oh ja, ja. Ja, een haai. Nou, die zit hier vast niet, hoor. Wat moet je er niet mee? Hef op dat net. Daar komt hij dan. Eén, twee, hupsakee. Oh, oh, oh is he. Hey, dus, ik, ik, ik zit in de knoop. Ik zit ook in de knoop. Ik zit ook in de knoop. Dat Dat trekt toch niet zo in de Nee, niet zo, Pieters. Haha, twee vissen tegelijk. Twee geleerde vissen. Hoe gaat het? Ziezo, Pieters. Die zo, Pieters. Ik het nu op. En netjes. Ja, ja. Zo. Dat één. Twee, drie, klaar. Dieters, jij aan de ene riem. Dieters, jij de andere. Zit je? Zit je? Ja, daar gaan we. Eén, twee, tegelijk. Eén, twee, Eén. twee, Eén. twee. Eén, twee. Eén, twee. Eén, twee. Eén, twee. <laughs> uh -oh -huh -huh -huh. Daar gaan de twee geleerde heertjes. Oh -oh -oh. Wat een stoethaskel. <laughs> nou, het zal mij benieuwen waar ze mee terugkomen. <tries> Die malle professoren met hun net. Drie dagen zijn ze nou weg. Drie hele dagen op dat onbewoonde eiland...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 Vandaag hoor ik je tweede deel, gevangen. Wat zeg je me nou? Een, een, een reus met een schreeuwstem en met grote voeten en een dik hoofd. Ja, dat meen je niet. Ja, en het is mijn schuld. Want we waren stiekem op dit eiland gegaan en er mag nooit iemand komen. Nooit, nooit, nooit. Waarom niet? Ach, mijn vader is visser en we waren met hem mee. Blijf aan het eiland af, zei hij. Daar mag geen mens op. Hij zei niet waarom.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 Of je gooit ze met een plons in zee. Huh? Mama, maar, maar, maar ik ben bang. Waarvoor ben je bang? Bang dat hij die twee mannetjes. Die is geleerde, Tietes en Nietus. Ja, waar je het over had. Dat hij die heeft gepakt. En in zee gegooid. Nee. Nou, wat dan? Dat hij met ze speelt. <laughs>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 En jij was de tovenaar. Oh, Gietel het niet zo. Oh, Tietens. Tieten stel als die was van. het zo. En jij kon toveren. Oh, oh, oh, oh, oh nee, nee, nee. Niet eens geld niet zo. Ja, ik, ik kan het niet helpen, Tieters. En de tovenaar kan toveren dat hij op het kasteel kon. Oh, die reis is verschrikkelijk. Ach nee, hij is al een beetje aardig. Hij, hij eet ons niet eens klop. Oh, en aardig. toen zei hij. Oogjes, oogjes, Pilatus pas. oh oh oh oh oh oh oh oh Au, au, au, au. Je oh oh oh oh oh oh oh oh Nietes, oh, Haha, roepte de tovenaar. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken? Laat me los, Nieters. Schij uit. Maar ik moet wel. Jij moet niks, Nietes. Je moet... Ha, ha, ha, ha. en toen laat de tovenaar de ridder onder het zand komen.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 Andere mannetje. Oh, oh, oh. Ja. Een beetje zo. En, en een deukentje erom. En een lakentje. Zo. Ingestopt. Een riempje vast. Ik nee, nee, nee. liggen blijven. En slaapjes doen. Tak je er weer erop. Oh, niet eens. Oh, Titus. Daar liggen we weer. Daar liggen we weer, Titus. Je elleboog, eens. Je knie, Titus. Er is zo weinig ruimte, Nites. Het bed is te klein voor twee, Titus. Hoe komen we hier ooit weg? Hoe komen we hier ooit weg?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 Tovenaar. Oh, leuk Bas. Zeg Bas, met echte mannetjes. Bas. Je ja, had een verrassing. Je zei dat je verrassend had. Ja, maar ik vroeg speelde je met echte mannetjes. Basje, ik vraag je wat. Nee. Je jokt Bas. Nee. Diempje weet dat er twee mannetjes op het eiland zijn gekomen. Drie dagen geleden. Vooruit.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 Hé, hey, Diempje! Jongen, Jan, doe niet zo eng. Bas, haal hem van je hoofd. Nee hoor, Bas. Laat hem maar zitten. Hé, hey, Dienpje! Je hebt een wat aardig broertje, hoor. Maar troost je lief, bovenop mijn hoofd. Ja. ja, en nou ga ik in één sprong naar je schouwen. Let op. Eén, twee... Ja. Jongen, Daar schrok jij van, hè, Bas? Had ik precies in je oor gepiept toen ik langs kwam. Haha, in mijn oor gepiepte. <laughs> nou man, zeg, jij mag je nek ook wel eens wassen. Hé, hey, Bassie, was jij jezelf eigenlijk? Oh, nee, lekker niet. Ah, zo mag ik het horen. Dat doet geen één jongen. Pas, <laughs> nu zet je hem neer. Om midden. Nee, mijn troosje lief wil ik houden. Nou, dat mag best hoor. Mij mag je houden. Ik vind jou ook een... ja, Maar Ja, je veel liever dan andere mannetjes. Ja, dat dacht ik al. Zeg,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 Dit was het tweede deel van Sebastian Slorp, een hoorspasstrip voor de jeugd, geschreven door Paul Bigel. Sebastian Slorp, een hoorspasserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Bigel. Vandaag horen jullie het derde deel... Een zware lading. Nee, maar de geleerde heertjes. Oeh, oeh, oeh, oeh, samen in één bed. <laughs> als twee aangekleede poppen. <laughs> zoet in een bedje oh, bij elkaar. <laughs> oh, jonge Jan, Jonge Jan. Help ons, red ons. Verlos ons van, ons van de reus. De reus? Oh, u bedoelt zeker die Sebastian Slorp, dat jongetje daar buiten. Jonge <laughs> Jan, hou je brutale mond. <laughs> en red ons, onmiddellijk. Ja. Onmiddellijk. Nou, eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te doen. mocht niet eens op dit eiland. Oh, je kunt ons tenminste <laughs> losmaken. Nou, vooruit dan maar. zo <laughs> uh. yeah. zeg. Uh, die ring zit stevig aangespoord. Ja. Zo. Nou, kon u wel aasem krijgen? Oh. Zo, dus. Kom overeind. Ja, Dietus.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 Uh, hij is toch niet te wild met u geweest? Oh, oh nee, nee, nee, nee. nee In het geheel niet, jonge dame. Uh, tja, uh, juffrouw Diempje. Uh, kijk eens. Wij zijn naar dit eiland gekomen om uw broertje te, uh, uh, mee te nemen. Mee te nemen? Waarheen? Naar onze uh, kliniek. Want we willen hem... Weer klein maken. Mietes. Niet? Eens. niet. Uh, jawel, jawel. Om hem uh, weer gewoon te maken, juffrouw. Mietes, wat zeg je toch? Denk aan ons plan, aan de wetenschap.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 Lieve help, Titus. Stil, Basje. Laat het dak zitten, Basje. En ga weg. Timp is nog even bezig. Nee, ik wil spelen. Nee. Basje, luister eens. Nee. Ik wil een snoepje. Oh nee hoor. Als je zo onaardig bent, krijg je geen snoepje. En straks ook geen schapen. Ah, oh, nee, nee, nee. Lieve help, tieters. lieve help, Maak je zich maar niet bezorgd, heren. Ik ken hem langer dan vandaag. Ah, ah, ah, ah. Het is zo over. Basje, waar is het matroosje dan? Mm, zit ik niet. Bas, wat heb je met het matroosje gedaan? Verstopt. Mm, Lekker. Basje. Koep, Jan, waar zit je? Oop, oop. Waar? Nee, maar Is Niet Hier zo. Ik zit in zijn borst.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 Ja, op een middel. Zo is het Hé, hey, niet zo knijpen, joh. Hey, ik heb er geen assen meer. Zet me maar door het dak naar binnen. Zo, alsjeblieft. Bas, je bent een reuzenkerel. Zo, Bas. Zet het dak erop en laat ons even met rust. Dan gaan we straks op de boot. Kranig gedaan, je Kranig. Zo, zo. Wat is dat voor een plan? Bas op de boot...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 Joegut, joegut, joegut, Goed zo, jong. We zijn er. Mooi zo. Nou, hou hem nou stil. Hier, Diempje. Klim jij de touwladder maar vast op? Bast in een die stappen? Nee, wacht nog even tot wij boven zijn. Ja, toe maar, Diempje. Als jij valt, dan vang ik je wel op. Hé, hey, meneertjes! Tietjes en Nietus! Haalt Diempjes! Jonge dame, komt u maar! Ja. Hier, klimpje. Pak mijn hand. Zo, ja. Titus. Titus. Uh -huh -huh. Ziezo, ziezo. Pas op, daar kom ik aan. Zo, mooi. En nou het broertje nog. Hé, hey, Bas! Was je ook Ja, luister goed. Hier zie je die kuip, hier in het midden van de boot. Hé hey, Bas, hier zo, in de kuip. Eerst je ene been. Oh. Voorzichtig, oh, rustig. Licht. Eén grote stap nemen. Ja, zet hem daar maar neer. Ho, ho, niet oh, dus te ver. Zo, ja. Oh, kijk die Oh, kijk eens. Is... Oh. Is... Oh. Bas, Wat? nou gewoon overleunen. Zet je ene hand hier neer, op het worden. Zo ja, en pak mee. Mooi, en ga nou op je ene been staan. Oh, oh. van aan Is Ik heb het goed. Nee, je valt niet, nou je andere been. Oh, oh, oh, oh, diabetes, diabetes. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, goed. Zo, Bas. Nu gaan zitten. Voorzichtig! Alles gewoon wat we gaan doen! Voorzichtig! Jongen Jan! Oh, liefde, gewoon oh, het liefde! je bang? Nee, je moet niet bang zijn! <lacht> ben jij zo wel grote jongen? Mooi zo, ga maar zitten! Jij ja, is nog een beetje lager! Zitten! Prachtig! Alsjeblieft! <lacht> <lacht> we zinken, we zinken! Jongen Jan, de boot ligt zo diep! Ja, nou maar het is met vragen ook wel hoor! Maar het zal wel gaan!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 Dit was het derde deel van Sebastian Slorp, een hoogspasserie voor de jeugd, geschreven door Paul. de ik van het eiland af. Ja, maar nou, hè. Eh, maar nou, nou, nou. Zullen we niet echt gaan proberen over de weer? Kleiner maken? Ik denk er niet over. We gaan hem tentoen stellen. Ja, maar, ja, maar, Diempje. Uh, juffrouw Diempje, niet eens? Ja, niet dus. Ja, maar pas maar op dat ze ons niet hoort. Kom mee naar onze hut, Daar kunnen we verder praten over onze plannetjes. Alles natte we natuurlijk, en dat moeten we niet hebben. Nee, dat begrijp ik. Want als u wiebelt, dan slaat de boot om, dus uh, waarschuw hem geregeld. Ja, jonge Jan. Uh, juffrouw Diempje. Ah! Oh, ik wist niet dat u achter me stond. Ik wou er even langs, juffrouw Diempje. De trap af, zie je Diempje.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 En professor slaapt oh, niet op een knok Jonge Jan! Pieters, kunnen we het zaak nog even bespreken. Ah, die professortjes, Die kunnen we wat. Jonge Jan. Nee, dat ze niet, die twee. En ik vind het maar wat aardig van ze dat ze weer gewoon gaan maken. Ja, ja. Nou, het is toch zo? Ze nemen hem toch mee hier op de boot? En ze gaan hem toch helemaal onderzoeken? En kijken of ze er iets aan kunnen doen? Ja, dat hij ja, kleiner ja, ja, wordt? Ja.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 Uh, daar staat de tent klaar. De circustent, uh -huh. En daar brengen we de reus eerst heen. Ho oh, Titus. Ja, ja, ja, dat komt nog. Oh, dat komt nog. Uh -huh. In de tent gaan we de reus onderzoeken. Ho oh, Titus. Ja, ja, dat komt nog. Oh, dat komt nog. Uh -huh. We onderzoeken hem en daarvan maken wij een verslag.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 Thee, daar krijg ik een idee. Hé hey Bas, zie je dat eilandje daar gins? Dan varen we wel even heen. Dan kan je daaruit stappen. Ik ga de ouwe wel even waarschuwen. Bas, heb je het gehoord? Nog heel even. <laughs> ja, maar ik, Maar, je maar, maar, maar. Oh, niet eens.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 ...dagen nog, Titus? Twee, Titus. Twee hele? Twee hele, Titus. We arriveren laat in de avond. Ah, in het donker. In het donker, Titus. Dan hebben we geen bekijks. Huh? Dan is de verrassing des te groter. De verrassing, Titus. De verrassing, Titus. En, en toch, Titus? En toch, Titus? Toch, moet nog eens denken.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 Zo, alsjeblieft, dikke ze Zeg, hé, hé, hé, kijk nou toch, zeg, de koffie, de melk, het zinnesap of sapje en mijn bier Oh, daar hebben we wel een doekie voor, hoor. Een zee, nonchalant ja. gedoe, hè? vies Oh, dat is alleen maar een storm in de glazen. Beter dan storm op zee, zeg ik altijd maar. En een zee... Hé, hey, wacht eens even, storm op zee, zeg je, man. Kijk kijk op een de storm, dank <laughs> Wel, nee, meneer, is dus wees maar niet bang, hoor. Hola, hé, hey, daar gaat nog een broodje. Zeg, man.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 heeft hij wat gegeten. Gegeten? Wie heeft er in paddenstoelen gegeten? De reus natuurlijk Titus. Nee, niet de reus. Ja, ja, ja of wel de reus. Nou ja, de reus toen hij nog geen reus was. Ik bedoel, Bas, toen hij nog een basje was, als jongetje. Toen onze Bas een uh, basje was. Uh, ja, ja, een, bas, he, he, een was niet Wel al... Welis, toen Basje... Ik nog... zei niet dus tegen mijn collega. Maar het is eens. Hij basje heet niet Jongen. Dus, jonge Jan. Oh, op zo'n manier. Ja, ik, zeg, uh, wat... Uh,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 Nou, goed, uh, jongen Jan, hè, uh, dat weten we nu Dankjewel. Uh, wat voor paddenstoel was dat, jonge Jan? Ja, dat weet ik niet. Dat zie je niet eens dus heus. Hè. Je hebt niks als een zenuw. Ja, ik dank u. Uh, je kunt gaan, jonge Jan. Koffie niet eens. Maar, uh, dus. jonge Jan, zou Diempje het weten? Ik vroeg koffie niet eens. Dus. Ja, ja, koffie. Weet Diempje het? Ja, u zou natuurlijk aan haar uh, zelf moeten... Suikernietes. Moet het... dus. Ja, dat is een idee. Hoeveel scheppen niet? Ik zal het Diempje vragen. Nietes! Ja, ja. Moet jij vragen hoeveel scheppen suiker je wilt? Hm. <lacht> <lacht> nou, dat. Die, die is goed. <lacht> ja, ja, ja, ja. Jongen, jan, brutale aap. Van twee! <lacht> ja, Ja, ja, hoor. Ik ga al hoor, <lacht> meneer Tietes. <lacht> Eindelijk, Titus. Eindelijk, Nietus. De haven van nooit gedacht. Onze thuishaven, Nietus. Ja, zeg wat wat, wat, wat doe je toch? Het hou je stil, Nietus. Ik ben stil, Titus. Ja, wat is dat dan voor geluid? Dat is de reus die slaapt. Oh ja, juist. He, er zijn nog lichtjes aan. Ja, die gaan straks wel uit, nietus. Voor we aanleggen. Ja, voor we aanleggen. Als het schip ligt vastgemeerd, is alles uit. Dan ligt heel nooit gedacht in diepe rust. En dan kan onze reus onopgemerkt over straat lopen naar onze circus tent. Onze circus tent. Is dat niet nietus? Ik denk het niet, dus tellen we. Tellen we. Dit was de achtste. Nee, de negende. Negen? Tien. Tien. Adam. Al 12 11 uur, 12 uur. Stilkop. Ja maar, est, We moeten toch wachten tot iedereen slaapt. Oeh. Nog één lichtje als dat uit is, maken we onze reus wakker. Als hij dan niet gaat schreeuwen. Het is stil.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 De vondst van Jonge Jan. 11, 12, 11 uur. 12 uur? Ja, ja, hè. stil toch. Ja, maar, ja, stil. We moeten wachten tot iedereen slacht. Nog één lichtje en als dat uit is, dan maken we onze reus wakker. Ja, maar dat als iemand maar niet gaat schreeuwen, dan schrikt iedereen wakker. Komt iedereen zijn huis uit? Loopt naar de haven? Ga ja, hou je nou maar kalm, hè? Ja, ze dus. Zien ons met die reuzenlandvormen? komen. Ja, niet eens. En dan gaat alles mis? Er gaat niks mis, niet dus. In nooit gedacht slapen ze vast. Huh? Kijk, daar gaat het laatste lichtje uit. En nu hebben we alleen nog de maan. De maan, mm -hmm. Kom, hè. We gaan nu naar Basje. Kom mee. Bas! Hier een bezem, hij maar over zijn wang. Basje, ah. Hey, Hé, Bas! Bas, Bas worden ze wakker, joh. Als ze stil doet, toch zachtjes, jongen Jan. Hé, hey, ga dat oor hangen, dientje. Doe jij het maar. Ja, maar voorzichtig, aan, voorzichtig. Eén, twee, hup! Hey Bas! Oh, oh nee, nee, Bas, slaap.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 Wel trusten, juffrouw Diempje, wel ruste Diempje. <coughs> uh, pardon, juffrouw Diempje. Wel ruste meneer. <laughs> Dag meneertjes, u slaapt zeker in de leeuwenkooi. Nee, hey, mis. In het apenhok. <laughs> <laughs>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 Ja, ik ben nog even met zijn hand bezig. Wat is die jonge vuil Haha, <quizzisch8> Ja, wat wil je? De hele zeereis heeft hij zich niet hoeven te wassen. En daarvoor. Ja, zo. Ziezo. zo. En nou, andere aan. nou zijn andere hand. Wat zijn tietjes en nietes? Oh, uh, bij zijn oren geloof ik. Oh, Basje houdt zich toch wel kradig hoor. Ja, nou mij hadden ze dat niet moeten flikken met z'n allen aan mijn lijf. Nou, één, twee, daar gaan we. Oh nee, nee, nee niet zo kietelen. Ja, Diepje. Ja, ja Basje, het is zo voorbij. Nog even stil zijn. Ze kietelen, die mannetjes. Ja, dat is goed hoor. Dan ga ik aan een nagels. Ja, ja, zo. Hier die duim. Eerst maar eens die rouw aan. Hé, hey Basje, steek jij die duim eens op? Ja, goed zo. Ja, ja, wat is er?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 De professors willen even in basjes in keel kijken, jongen oh. ja. Oh, als u hem al zo vasthoudt, hè? Ja, zo ja, ja? Dan schijnt het licht in zijn keel. Jongen jongen, wat een ding, zeg. Ha! Oh, dat is nog heet ook. Een bang, een basje, bang. Nee, Bas, er gebeurt niks hoor. Alleen maar even kijken. Um, zie zo, Basje. Zeg jij eens aan? A Ja, ga maar door met A, zeg dan. Ah, het Kijk, niet dus die huil. Ja, niet die huil. En, en die kiezen niet en die zo rijk. Hé, hé, hé, Kijk uit, zeg hé, hey, kijk uit. Dat is wat dat schrik Je bent zo Bas. heel flink geweest. Geen paddenstoel, hè, mijn heren.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 Hier, kijk. Weet jij wat dat is? Nou? Een stukje paddenstoel. Uitgedroogde paddenstoel. Jongen. Ja! Dat moeten we aan de professor laten zien! Ja, kom mee! Ze zijn al beneden. Hier, de ladder af! Meneer Titus, Meneer Pieters! We hebben wat gevonden! Kijk! Ah, oh, zo zo! Een stukje van de paddenstoel. Wel, wel. Dat is. Uh, kijk, kijk, dit is kijk. Het is duidelijk een boletus magnificans. Nietus. Wel zeker. En dat betekent dat ook de boletus minificans moet bestaan. Nietus. Dat moet dit. Is, dat moet dat moet. De boletus minificans. niet dus. die, die, die, die die die een tegengestelde werking. Dus. Heeft. Ik, ik He? bedoel, als er een klein paddenstoeltje bestaat waar je groot wordt, dan moet er ook een roze paddenstoeltje bestaan. Waar je... Ja, waar je... Nou, waar je... NITES! Het is genoeg. We hebben wel iets anders Waar je kleiner van wordt. Ha, ik snap het. Natuurlijk, een reuzenpaddenstoel. Ja, precies. NITES! NITES! Ik bedoel... Uh, <sleuken> ja, Titus. Wat hebben wij afgesproken? Ja, Titus. Diemtje! Was je wil buiten spelen? Oh, oh, oh. God, nee... Oh, oh, oh. Wat? Wat is het er allemaal? Wat gebeurt daar. Doe het open. Hebben jullie de boel vernield op straat? Oh, jongen Jan. Niet eens. wij zijn gereed. Laat de mensen binnen. Niet dus. Laat ze binnen, zeg ik. De wereld mag onze reus zien. De verrassing begint.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 Alsjeblieft. Kalm blijven, Zegt die hoor je dat? Kalm worden ze, binnen zit een gevaarlijke reus. Oh, maar die reus is helemaal niet gevaarlijk, beste mensen. Nee, dat is hij niet, beste mensen. Die reus doet toch geen vlieg, kwaad? Geen enkele vlieg. Die reus is toch maar een kind? Een zenuwachtig. Holen jullie dat? Die reus is nog maar een kind. Beste mensen, wordt dat toch niet zenuwachtig? Twaalf ja, de bananen, dat moest getrapt nee. door een kind. Ik vertel u toch? Een hele ijskran of gesmeten door een kind? Ja, ja, ja, ja, ik weet het. We zullen allemaal. Ja, ja. en als het monster losbreekt? Ja, maar er is geen sprake van een monster. Er is sprake van iets heel bijzonders, hè? Iets zeldzaams. waar de wind... Bieden... Dimpje! Oh, oh, oh. Hoor je dat? Hij Diempje. Ja, ja, niet eens. Niet eens, waar is je vrouw Dimpje dan? Diepje. Ik, Ik weet het niet, dat. Ja, maar ga dat dan dat nog zoeken. Ja, die Ik zal voor, dat we de politie erbij. Oh, ja. Doet u dat gerust? Mag de weer buiten spellen, Dingje! Basje We wil naar buiten! En mensen! Mensen! kalmte. Er is niets aan de hand! Nou ja! Anitas, Die losbol! Ik sta overal alleen voor! Diempje! Diempje! Ja, ja Basje, even geduld! Hè. Diempje komt zo hoor! Anitas. Hij wil niet in een stoeltje zitten!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 Oh, oh, oh, oh. Maar laat los Bas, zet die agent hier. Oh, mooie politie van Basje okay. Mooie politie, daar zitten oh, Helemaal hoog oh. op de schommel En nou, laat de nee. Basje politie schommelen oh. Nee, oh, alarm, alarm, alarm <treeks> Oh, politie hebben fluitje. Oh, mooi fluitje. Ja, Sebastian Slot. Haal die agent van de trapeze af. Nee. Doe iets, heren. Doe iets voor de graf. Oh, Bas. Basje, kom. Zet die politie... Nee, om. politie moet eerst weer op fluitje blazen. Heren, heren. Ik hang hier allemaal gelukkig. Kom hier hebben! Maar blaas dan op je fluitje man, plaats op je fluitje. Ja, ja, ja, ja. Doe wat Roy zegt. Oh ja, ja mooi. Basje wil politie houden met de ja. echte fluit. Oh titers, oh titers. Help! Help. Help. je ja, Bas, laat dat. was. Basje, ja. wil jij iets lekkers? Oh mooi schommelen. Hello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 Eh, eh, mevrouw van Nijenrode. Denkt u zich dat eens in? Mevrouw van Nijrode In haar hoed en haar bontjas eventjes op de kerk doorgezet. Door die leukers van de Reus. En Ja, kent u mevrouw van Nijrode? Meneer, als ik u vertel dat ze... Limonade. Uh, uh, ja, ja, ja, was je dat zo. Als topsel? ik u vertel Was dat je ze... wel nu limonade.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 Stoude mannetje mag niet knoeien. Politie moet stoude mannetje pakken. Ja, ja niet te blijft dan niet liggen in die plastische vorm. Sta op, kerel. Hier zo, meneer. Oh, ja. O ja. of twee. Zo, u wel, jouw wel. En nou heb ik de heren meteen bij elkaar. Dan kan ik mooi verbaal opmaken. Uw naam? Oh, en, en, en, niet, als. Uh, niet dus. En u? Titus. Oh, Tietas. Dus. Leeftijd? 45. 45. En u? 45,5. 45,5. Geboren te. Stieltjesga. Stieltjesga. En u? stoeltjes Stoeltjesga. Beroep? Professor. Professor. Naam van de reus? Slorp. Slorp. Voornaam? Sebastian. Sebastian Slorp dus. Leeftijd?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 Nou, hé, hey, we zijn op kwijt. Ja. Hier even. Heeft hij gelopen? Ja, en, en, en hier. En eh. Uh, en, uh... Ja, En nou. nou. Welke kant? Hé! Hey, daar! Hier langs omhoog. Hé, hey, Jong Jan. Dit? Dit paardje ken ik niet. Hier ben ik nooit geweest. Ah.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 Hij hey, wacht op ons. Voorbij dit wachtje hier. Daar, daar zullen we hem wel. Hey.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 Ah, dat ben je ja, Schnappan Titus, professor Schnappan. Zeer ja! Ach, en dat is ja Nitus natuurlijk. Ja. ja, ja. Dat u beiden ja in een circus zit, in een woonwagen van Zirkus. circus Schnappan. Dat is omdat in het circus u onze reus, Schnappaan. Onze reus, professor Schnappaan. Ach, ik wil hem dadelijk schauen Kunnen wij nu, ja? hij slaapt, Schnappaan. Ach, hij slaapt, ja. Ja, ja, dat is goed voor een reus. Kunnen wij showen terwijl hij slaapt? Als wij het op onze tenen doen, professor. Ja, Goed, goed, goed, goed. Kan wij toch.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 Het is jammer dat diempje... Een dus. Ja, Titus. Is... Laat mij maar vertellen. Ja, Haha, Fantastisch. Ja, ziet u, mijnheer heren. Een levendige reus. Die reus is toch niet gevaarlijk? Oh, nee. Totaal niet. We kunnen ja door die hek. We moeten ja naar genoeg onderzoeken. Uh, gaat u gerust in gang. Uh, uh, komt u maar mee. Eén.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 42. jongen, jongen, Fantastisch. Ah, ja, hè. u kunt hier de ladder op. Dan komt hij bij zijn hoofd. Wilt u daar beginnen? Goed, ja, ja, ja. Mm. Mm. Mm. Ah, <laughs> dat oor. <laughs> dat rode oor. Geweldig. Mm. <houdig>. Oh, God, die snurk zo leid. Een orkaan, ja. Maar voorzichtig, snap, haal. En niet zo aan de oor trekken. Is ja toch niets voor een reus. Ik ben ja een vlieg voor die reus. Ik word toch niet wakker van een vlieg. Ja, ja, maar, ja, maar toch, hè. De reus is toch niet gevaarlijk. Zegt u toch zelf. Ja, ja, ja. ja. Dea, hij is niet gevaarlijk. Klimmen wij op de reus. Langs de haren. <lacht>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 Ach, die Nuss. Ein halbe Meter, ja. Ach. 38 Zentimeter, 38 Zentimeter, Junge, Junge. Ist doch ja rot? Hm? Ich klaute Ja, eben langs die Wangen, ne? was nou. ja, Mensch, Mensch, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, ja Mann, Ja, Mann, Ich ja von der Ich ja Mm. Op <lacht> <Auf> de borst <lacht> kan ik ja even over de borst van de röse wandelen. Haha, <lacht> zieh maar. <lacht> ah, schön, schön is dat. <lacht> ja, de treuwe van de Arus is ja niet zo schoon. <lacht> Titus. Ja, ja, ja. Titus. Wie groot is de in Hoe lang bedoel je? Ja, ja, hoe lang is de reus? Hij is er precies. De reus Ik Kom er nou af, snap Ja, ik kom. Ja. Interessant. Dat komt dan nou toch af. Stap, Hand. Eerlijk is toch niet gefaardig, Titus. No, dan neem je. Dimpje. -ja. Dimpje. -ja. Wat heet dat? -ja, wat ben je? Titus, wat betekent dat je? Dim ja, Dimpje? Dimpje, je wil opstaan. Dimpje. -ja. Hier. Ja, maar Titus, de russ is toch niet gefahren. Maar je wil de oh. <tries> uit, je open, maar je wil pouten, maar je wil pouten zijn.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 Maar welk een taal. Die Rus spreekt als een kind. Het is een jonge Rus. Hè? Een, een kind Rus. Dus? Ja, ja, ja, een kind Rus. Schnapp aan. Ach, merkwaardig. Mag nou over, Hek je wat je wilde uit, Diem ja. Ein Mütterrös? Hm? Ist er noch ein Mütterrös gefunden worden? Uh, no, no, no, nee. Uh, oh. Nee. Was hij alleen op de eiland? Nee, nee met zijn zuster. Ach, Limpje is een zuster. -oos. Waar is die dan? Op die eiland gebleven? Hm. Doch, Snap Haan. we moeten hier zien weg te komen. We kunnen hier toch niet achter dit bed blijven staan. Lopen wij toch naar de nee. Nou, laten we toch even wachten tot hij aan de andere kant staat. Wat je wil een uit! Een uit! Een uit! Titus, gauw het hek open! Uh. Titus, niet zo hard! Uh, uh, kom vluchter door! Ja, ja! Ik ben. Ja, zo dik, hè? Ik hoef. Oh, Oeh! Uh. Nou, op het nippertje, Titus! Ja, ja, ja stil, dan nog hè. Ja! Ah, kolossal, de Ach, Titus, vertel me ja! Over die zusterreus, hè? Die diempje. Uh, tja, uh, diempje tja, ja, het diempje. Ja, ja, aan wat zou dimpje Het diempje, dat is, ja. Dimpje, dimpje, dimpje. Dit is het. We, we hebben het gevonden. Jonge Jan, Jonge oh. Jan. En, en niet één, maar een heel bos vol. Een heel bos vol... Wie had dat gedacht, zeg. Zoveel. Oh, wat zien ze eruit? Kolossaal, hè? Oh, oh jongen Jan, wat ben je toch knap? Ik, ik, knap. De, nou, ik niet hoor. Dat schaap, dat heeft het ons toch gewezen? Ja, dat schaap. Ga kijken. Jongen Jan, dit is toch wel echt? Echt? We dromen toch niet? Of eh. Uh...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 Wat moeten we nou? Dit was het zevende deel van Sebastian Slop, Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Sebastiaan Slob, een hoorspatserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Vandaag horen jullie het achtste deel, alles loopt mis.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 En om was je het te... niet. Ach, is toch alles kwats, ik. Ik ga je weg. Hm. Vertel de wereld, de reus is niet echt. Bedriegen zijn jullie. Allebei. Ja Zeker! Bedriegen! Oh. Reuzen bedriegen! Oh. Ah. Hij wil ja los. Uh, ja, hij wil los. Uh, uh, laat u maar eens los, professor snap. Als u vindt dat het geen echte reus is. Huh? Ik? Ja, u. Hè? Doet u dat eens? Durft u dat eens? Het is toch geen echte reus, wel? Eh, eh, ja, ja. Eh, ja, zo ha, heb ik dat niet bedoeld. Nee, nee. Oh, ik, eh, ik ga maar even kijken wat er aan de hand is. Eh, misschien kan ik Basje kalmeren. Eh, eh, ja, en eh, komt u mee, professor Snaphaar? Eh, ja, ja, ja, ja, ik ja. ja. Eh, durft u niet? Hè? Bent u bang geworden? Wat bang, ik? Nou <laughs> oh ja, komt u dan. Nou, ja. Oh, ja, oh, schwanzig ist ja. Oh, ditas. Oh, ditas. Nee, Titus, Ditas. Oh. Schwarze Schweine, schwanzig, meine, oh. <lacht> ja, <lacht> oh. meine Kollegen. Professor Puli. Professor Dixerex. Professor Daladari. Ja, Mann, ich geh schon. Die Rüß, er spielt mit sie, er spielt mit meinen Kollegen. Professor Puli. Professor Puli.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 Geef ze maar terug. Oh, Diempje. Ik, ik wil een Diempje. Nee, Bastiaan Slorps. Hij uit en geef die heren onmiddellijk hier. Dat is mijn Nee, Bas, dat is niet waar. Uh, wel. Schrekhaft, schrekhaft. Wij, wij moeten ja die politie, dat leger. Oh, nee. nee, nee, snap aan. Dat is toch niet de manier. Die kunnen niets beginnen. Huh? We moeten het heel anders aanpakken. zo? Met, met, met, met zoete broodjes. Ja, precies niet dus, Met limonade. Oh, Das oh ja, oh, vooruit, niet. Dus halen een tijl snel. Kwaad, Ik ga de politie halen. Een leger, een vroon, oh. een luchtmacht. Rust die rustmacht, die rustmacht. Mijn, mijn, mijn collega, mijn collega in groot gevaar. Die rust gevaar. Oh, oh, tijl. Ja, ja he, haal jij nu toch naar maar gauw die limonade nee. he, vooruit. Een teel vol en gauw. Ja, tijl. Schiet op voordat de politie komt en het leger. <tie>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 Was je groot, was je heel groot. Ja ja, ja, ja, ja, ja, je bent groot. Ja, heel groot. En sterk, was oh, je ja. sterk. Was je hekje kapot maken. <laughs> hekje kapot maken, was je de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 Zo. Wil jij wel eens onmiddellijk dat dat... Titus, Titus, oh Titus. Ja, uh, uh, uh, die waar is je tijl? Titus, uh, ja Wat nou, dus. de politie zeg. Nee, nee. Het, het, het leger dan met snap aan Nee, nee, Titus, nee. Weet jij wie dat is? Uh, nou, de, de, de, oh Titus. Ja, nee, Titus, vertel op. De televisie, de televisie. Oh, op dit ogenblik. Ja, Titus, ze willen de Royce uitzenden, in het nieuws. Oh, juist nu, nu die, die geleerde gevangen heeft. Wat, wat moeten we? Uh, ja, wat moeten Stuinte we? De stoute mannetjes mogen niet weglopen. Oh, Titus. Oh, niet. Ze hebben vijf camera's en lampen en verslaggevers. Oh, oh niet. En, en, en straks komt de politie ook nog. Oh, niet. En, en snap hem. Oh, niet. En je zal zien, hè? Je zal zien, ja. straks komen Diempje en Jonge Jan ook nog terug. Oh, oh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 Jonge Jan! Jonge Jan! Jongen. Dit was het achtste deel van Sebastians Slorp. Een hoorspasserie voor de jeugd in tien delen geschreven door Paul Biegel.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 Ach, meisje, Dat geeft toch niks. Daar kom ik wel weer overheen, hoor. Laat dat maar een jonge Jan over. Lekker stukje is dit, jong? Oh, jonge Jan. Jonge Jan. Jonge Jan. Nou, wat zit je nou weer daar, witte jonge Janne? Ik heb toch dat andere stukje paarders toen nog. Wat, Wat bedoel je? Hier? Dit? Het stuk van wasje. Ja. Waar hij reus van geworden is. Precies. Dus,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 Nou, nou is alles mis, nietus. Limonade, een basje geeft de mannetjes niet terug. Oh, nietus. Oh, nietus. En wat moet ik tegen die televisiemannen zeggen? Ze staan voor de deur. Dat het niet kan, niet dus. Ja, maar je wilde de toch altijd op de televisie, Titus. Dat weten ze. Maar niet net nu. Niet met die geleerde die die gevangen heeft. Nee, maar naden. Geleerden waarmee die zitten spelen. En als snaphaan straks komt met de politie. Tegenhouden. Tegenhouden, Titus. De politie, ik. Ach, niet dus. Je bent er niks nut. Ik zal het wel doen. Ik zal maar naar die televisiemannen gaan. Nee, maar naden.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 Oh, oh, nou dat, dat heb ik in 35 jaar niet. Oh, oh, oh, oh, <laughs> oh gekke mannetje, oh, kijk eens malle mannetje op de hoofd. Nou, nou, doe dat, doe nou, Bas. Nou jij ook, hè? <laughs> oh, malle mannetje, oh kijk eens je gekke beentjes. Oh, oh. Niet oh. nietes dus, nietus toch? Wat doe je nou, Nietes. Dus? Oh. Een, een, een, een geleerde staat niet op zijn hoofd. Ja, kom, kom, kom. Waar is die polizei? Mijn collega's moeten bevrijd. Waar zijn ze? Huh? Wat? Wat? Ja, waar zijn mijn collega's? Ze zijn toch niet opgegeten? Niet dus.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 Aan deze kant van het heen. Poeli wow. ah, in de levende lijve. En Dixerix en die. Hé, hey, collega. Hé, hey, hopla. Collega. Poeli, wat is los oh Oh, was je ze Titus, ze zijn ontsnapt. Ja, niet dus. Ze zijn buiten. Wow. Het, het is me gelukt, Titus. Ja, Titus. Door op mijn hoofd te gaan staan, Titus. Uh, door op je hoofd te gaan staan, Titus. Um, um, kom mee nu, hè. Naar onze woonwagen. Dat televisie... Zo, mijn heren. Laat u hier maar eens mooi zitten, hè. Oh. Ja, u hier en u daar. wacht wacht. We moeten even de camera nee. een beetje instellen. Jan, er wordt een toershotje, Jan. Hè? Oh, Titus. Hm. Ah, stil, Titus. Uh, oh,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 Kijk, Ik vraag dat namelijk om dat te gaan dat uw Duitse collega professor Snaphaan, hier. dat die reus eigenlijk een dat die reus eigenlijk een uitvoeren. Ja, Maar moet u eens luisteren, meneer. Een reus is een reus. Nou ja, Titus. Titus. Ja, maar ja, maar die Snap... Ja, ja, laat, Snaphaan Schnapp gaan buiten. Titus, Titus, de ruis is los. Ja, de is ontsnapt door oh. die hek. Mijn collega's. Jan, camera, Jan, camera. Kom, meine collega's hadden, ja die hek open laten staan. Oh oh dan post dan post is, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Kom, kom. kom, kom, kom die oh oh die oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ja! oh oh oh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 Die is goed, zeg maar. Ja, agent, en, en ik zal u eens wat vertellen. Hé, weten, de... meneer, u hoeft mij niks te vertellen. Er zijn hier twee professors in de stad: een Titus en een Nietus. Die zijn met die reus aankomen zitten. Die weten er alles van. Wel nee. Wel nee? Wel ja, meneer. Wilt u soms beweren? Nee, dat... agent, luistert u nou eens. Dame, ik, ik heb er mijn buik vol van, van die reus. Iedereen weet raad. De brandweer wil hem wegspuiten.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 Wij des te niet bij met een agent. Maar goed, als deze dame echt niet... Nou, laten we ons er nou maar gauw door, hè. Kom, Diempje. Op uw eigen verantwoording, Ja, ja, natuurlijk. Welke kant moeten we op? Nou, die straat in daar. Dan komt u er vanzelf. Goed zo. Vanavond is de reus verdwenen, agent. Je zal zien. Kom, Diempje. Moet je dat zien? Hij speelt met auto's. Brrr, uh, boom. En toen was het die gebotst en toen viel het die in het water. Ja, en toen kwam de brandweerauto's en die wouden uit het water trekken. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hij is kraan omhoog. Zo autootje uit de vijver en boem op de kant en daar komt de politie aan boom, boom. Basje, hey. dimpje, dimpje lieve, dimpje, en een lieve matrausje. Ha, oh, dimpje hey, en een hey, matroosje. Hey, waar een beetje. Zo. <tip> daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. <tip> Wat zie je eruit, Jochie? Oh, Basje verdriet geweest. Basje gehaald, omdat dimpje weg is. Ja, ja Bas, maar nou zijn we weer terug, hè?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 Nou, oh, is echt... Echt waar. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dan wil Bas je wel. Hier, hap. Oh, is ze... Uh, is ze uh, vies? Nee, joh. Toe, hap. Was je hap? Ja, hap. In je mond. En slikken. Oh, jonge Jan. Mm. Jonge Jan, hij eet het op. Mm.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 We gaan naar hem toe, naar Basje, en we vertellen hem dat Diempje terug is gekomen. Ja, maar wat een onzin, Nietes, waarom zou het. We... Nee, nee, ja. we zeggen dat Diempje terug is en dat ze op hem zitten wachten in de tent. Dan komt hij zeker met ons mee, en als hij eenmaal in de tent is binnen het hek, dan slaan we het hek dicht. Gevangenis de reus dan. Hm, Nietes, je bent een genie. Oh, Nietes. Oh, Nietes. Kom mee.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 Ah. 2 23 dit 23 ha, meters. Oh. Oh dit is. Oh. Oh. Oh. Oh, oh. Goed zo. Goed zo. Allemaal voor Sebastian Slorp. Hm. lekker. Voor hem eens, jonge Jan? Ja, hij heeft dorst alsof hij nog een reus was. Hè, Bas? Ah. Drie. 23 titers. Vi, 24 titers. Ja, doe maar. We gaan door tot de 100. 100 glazen limonade. Oh, Titus. Oh, titers. Dit was het laatste deel van Sebastian Slorp, een hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul Biegel.